Maar het was in die tijd niet zo gemakkelijk, want je moest opvang voor je kinderen hebben. Ja, over welke tijd heb je dat ik nu? Hoe lang geleden was ik, dat? Nou, ik ben in 1954 getrouwd. Toen heb ik eerst wel nog een tijdje gewerkt in het ziekenhuis, ja. Ja. En uh, na de geboorte van mijn eerste kind niet, want een crash uh, was er niet. Nee, het is allemaal veranderd, hè, die dingen. Ah, tegenwoordig ja. kan, de, kunnen de kinderen de hele dag naar de kres toe. Ja. En jij was dus uh, eigenlijk huisvrouwmoeder. Ja. Hoeveel kinderen heb je gekregen? Drie. Je hebt drie kinderen. Ja. En wonen die nog in Zandvoort? Kennen we die nee, nog? Nee, die, die zijn nu alle drie wel op de lagere school geweest. Uh -huh. Maar die zijn uh, gelijk met papa en mama verhuisd naar uh, Maagsen, waar mijn man zijn werkering kreeg. Oh, ja. In Utrecht. Wat deed je maar voor werk, eigenlijk?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 Satan's us the freedom you lay. Zachtwerkend is zijn machtige stem. der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 Was ich auch fühle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 En mijn vader die hoorde wat die koekhoek, maar die zag een paar klompjes omhoog. En die heeft in tussen die twee hooien kom Dat is dan een, een vak, twee vakken in zo'n hooi schuur. Er wordt het eerste vak ingedeeld en dan later komt de tweede vak er tegenaan. Maar doordat het hooi droogt, komt er natuurlijk wel een opening. Ja, daar zat u in. En van. daar viel ik op hun hoofd in. Oh. En ik kan het me nog herinneren. Ik, ik was nog heel klein. Nou, dat was de eerste keer.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 Tausend Tore, tausend Kirchen, Synagogen en Moscheen, tausend Klänge, tausend Düfte en Gesichter tausendfach, doch dazwischen tausend Mauern.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 Cabaretière Claudia de Brij krijgt dit jaar de Polifinario, de prijs voor het indrukwekkendste programma van dit seizoen. De jury noemt haar show hete vrede, intelligent, bedacht, vrij van vorm en hilarisch van toonzetting. De Nederlands hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, gaat naar Paulien Cornelissen. De jury vindt haar tegendraads en vernieuwend met een verrassend originele geest.